Defensie is generaal gert S. ontslagen omdat hij zich heeft misdragen. Volgens de Telegraaf gaat binnen Defensie het verhaal dat de topmilitair vrouwelijke collega's pikante sms'jes stuurden. Het ministerie bevestigt het ontslag van S, maar wil om privacyredenen niet vertellen waarom eh, S is ontslagen. Bouwbedrijf BAM verwacht een fors verlies bij een aantal bouwprojecten in Duitsland en Groot-Brittannië. De bouwer moest er onder meer extra machines en personeel inzetten om de grondbouw rijp te maken. In een verklaring kondigt BAM een verlies aan van 75 miljoen euro. Het bedrijf gaat nu extra snijden in de kosten... en mogelijk worden er mensen ontslagen. In België moeten de ouders van een verkeersdode een boete betalen... omdat door het ongeluk een bus moest omrijden. Dat meldt het laatste nieuws. Vijf maanden geleden kwam een man om toen hij bij Antwerpen tegen een boom reed. De politie zette de rijweg 16 minuten af, waardoor de bus moest omrijden. Busmaatschappij De Lijn wil dat de ouders daarom 109,75 euro betalen... en spreekt daarbij van een standaardprocedure...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 Maandag, vandaag en euh, het weekend zit er weer op. Heeft u het allemaal overleefd zonder stress, verhoogde bloeddruk, hartstoor, ritmestoornissen, alles wat iets meer zei? Nou. Nog één wedstrijd. Ja. <tom> Goedemiddag. Welkom dat u er bent. En uh, leuk dat u er weer, dat u weer luistert. Wij zijn er ook weer. je ZFM Lust. Van het leukste radio van Zandvoort. En omstreken ZFM Zandvoort. Hallo. Woo! Lekkere muziek vandaag. En uh, vooral ook natuurlijk uh, straks het regio-nieuws. En als alles mee zit... We hebben we ook nog een weekend report? Ja. Kunt u horen wat u allemaal gemist heeft het afgelopen weekend? Als het mee zit hoor. Ja. Soms zit het niet mee hè. Dan heeft niet te druk. Ja. Kom wel eens voor. Ja. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, het is vandaag nog mooi weer, dus als je zin hebt om naar buiten te gaan, dan moet je het doen. De vakanties zijn vandaag begonnen in het noorden van Nederland. dus Friesland, uh, Groningen, Noord-Holland. Vandaag de eerste vakantiedag. Fijne vakantie hoor! Goed, laten we lekker beginnen met uh, de eerste plaat, want uh, die tune, dat weten we nou wel. Dus hoppa, daar gaan we dan. Hutsje, de beer is los. Stevie Wonder, zijn ziel deliver I'm yours. Like a fool I win. Still delivered, I'm yours. Dat was Stevie e. Wonder. En hier zijn de Doobie Brothers. Jawel. Een van hun allerbeste nummers. Vind ik hoor. Well, hoeft het niet mee eens te zijn, maar ik vind dit een van hun allerbeste nummers. Van het album The Captain and Me. En dat heet China Grove. to start! Je heet Jackie. En de nummer heet A Real Fine Place to Start. En dat uh, is van haar nieuwe serie. Ja, dat, uh, dat is waar u naar luistert. En uh, wij gaan vrolijk verder met uh, ja Al Green. Oh. oh, is wel een hele mooie oude dit hoor. Hey. Let's stay together. I'm so of what I knew Het legendarische album Rumors uit 1976, Go Your Own Way. En het is nog steeds een classic. Dit niet, deze moet nog classic worden. Het is Kensington, nieuwe single. Vers van de pers, hoor. Vers van de pers. Ik kreeg echt net een berichtje binnen dat hij toegevoegd was. Die, nou, gauw pakken dan. Nieuwe single van uh, Kensington, All for Nothing. Opvolger van Streets. Lekkere band, hoor. Ik heb ze toegezien bij Beveilingspop. Heerlijk. Ja, erg populair ook op dit moment. Kensington dus en All for Nothing. En dat is weer oh, bloedje nieuw. Helemaal nagelnieuw. Ja, ja, het gaat snel. Beus. Ja, en dan ga je weer eens terug in de tijd, hè. Zo doe je dat gewoon, ja, van het een naar het ander. Ja. Dit is wel erg lekker, hoor. Tetje Oudberg. Met de uh, Living Blues. Wang Dang Doodle. He he. Echt haast dit. En de Stim Krul. De lange versie. Zoals je vroeger dan zei, je de LP-versie. En radio-edit, maar gewoon helemaal lekker lang. Weng, dang doodle Een hele oude blues, trouwens. Maar dit was uh, de, ja, zeg maar de remake van, uh, ja, van uh, Living Blues uit De Haag. Met gitarist Ted Oberg. En uh, hoe heet die zanger weer? Hans Christiansen, geloof ik. Als ik het goed heb. Nou ja, dat weet ik allemaal niet meer precies. Maar dat komt dan ook allemaal wel weer goed. Even kijken. Um, ja, laten we maar doen. Zo. 1, 2. Hop. Hop. Zandvoort en de regio. Ja, Zandvoort en de regio. Hier is het uh, regio Nieuws met Anselaar de Koning. In een geparkeerde auto aan de Krukiesweg in Heemstede... is zondagavond het stoffelijk overschot van een persoon gevonden. De politie heeft de omgeving rond de auto afgezet... en een groot scherm daaromheen. Forensische onderzoekers uh, zijn de auto nog steeds aan het doorzoeken. en De politie heeft na onderzoek kunnen concluderen... dat er geen sprake is van een misdrijf. In verband met de omstandigheden van de dood van deze persoon... doet de politie verder geen uitspraken over deze zaak. Max Verstappen... Inderdaad, de zoon van Jos heeft net als zijn vader de masters op Zandvoort op zijn naam kunnen schrijven. Hij startte vanaf pole position en wist het volledige veld op afstand te rijden. Na 25 ronden werd hij voor 14.000 toeschouwers als jongste winnaar in de geschiedenis afgevlacht. De reuzenkwallen werden in mei voor het eerst gespot op Texel, maar blijven gedurende de, uh, deze zomer overal opduiken. Dit keer spoelden ze aan op het strand van Zandvoort. De kwallen zijn zo groot omdat ze de zachte winter hebben overleefd... en door zijn gegroeid. Ze zien er misschien wel eng uit, maar deze soort is absoluut ongevaarlijk. Sommigen hebben wel een doorsnee van een halve meter. Dat is best wel indrukwekkend. Je ja. hebt het al niet over Duitsers, hè? <laughs> Die zijn groter. Hoe oh, nog groter. En, nog en die wallen. zijn niet allemaal ongevaarlijk. Nee, dat is ook weer <laughs> waar. Wethouder Cohen is ingegaan op de vragen... die CDA en VVD hadden gesteld over de Sociale Woningraad. De wethouder gaf aan de zorgen van beide partijen te delen. Inmiddels is een onafhankelijk onderzoek gestart... naar onder andere de gevolgen van extra sociale huurwoningen voor de koopmarkt... en de behoefte anderzijds aan betaalbare woningen in Zandvoort. Na het onderzoek wordt er verder overleg gevoerd met Woningstichting De Kei over het nakomen van de gemaakte prestatieafspraken. En tot zover het nieuws. Het weer in Zandvoort. Het is een typische Hollandse van alles wat dag. Af en toe. Uh, wat zon en een matige zuidwestenwind verder is het licht bewolkt en de temperatuur komt uit op zo'n 21 graden in de avond neemt de wolking weer toe en gaat het regenen ook morgen start de dag met regen de wind draait naar het noorden en het wordt dan met zo'n 18 graden een stukje frisser tot zover Dus Ian Anderson Doggerland Onze laatste de CD A footstep's are for the door. Retreating ice and snow left us breathing high and try Lance send the of flow. The seeds of Albion, wind blow free, scattered to the moors, hard beneath the soggy feet. Where stout roots will grow on across the dark land. For the hell can the world take us by lands near and wide? Strike with rock and flint and bone, fall a trail and poop. Onwards to another place, a place to raise a group. And these four walls to shelter us upon this blessed plot. They'll serve this realm a saving world. I land, alone, alone All across the darker land All across before the, the tides, Across with boar and elk and wolves Take the islands near and wide I'm a voor degenen die het niet weten, ooit was hij voorman van de legendarische band Jethro Toll. En uh, daarmee maakte hij uh, geweldige albums als bijvoorbeeld uh, Thick as a Brick uh, natuurlijk Aqualung en uh, dat, dat soort uh, prachtige platen allemaal. En uh, hij heeft onlangs weer een, een nieuwe CD uitgebracht. Ik kreeg die tip toevallig, of ik, ik las dat toevallig, door onze collega Sjaak Jongmans. Die, uh, die had het op Facebook gezet en daar, daar las ik het en ik was er blij mee. Ja, want zo kom je nog eens achter nieuwe dingen. Uh, Jeff Tull, oftewel Ian Anderson dus. En het de cd het Homo Eratus. En het uh, liedje wat we draaiden, dat heet Doggerland. Prachtig. Nou, nog een klein stukje fluit dan. Oké. Okay. Dit is de heer Dylan. Pat Garrett en Billy the Kid heet het album. En het heet Knocking on Heaven's Door.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 Oh Kept changing, and the as they wouldn't stop. While I was ripping out the battery, I received myself a shock. And to add insult to injury, I can still hear ticking.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 dacht ik dat het een loflied op Casio was. Maar ik denk, daar ga je toch geen, geen plaat over maken, over die, over die horloges? Nee, dat doe je toch niet? Of, of ja, dat, dat doe je toch niet? Nee. Maar uh, nee, het heet Casio. En uh, dat is heel wat anders. George Ezra is dit. Dat is de opvolger van zijn eerste plaatje. Of zijn vorige hit, laat ik het zo zeggen. En dat heet Budapest. En dit is zijn nieuwe. En die heet Casio. En niet Casio, Janssen. Dus dat je het even weet. Hey QB! Just for fun! woo -hoo! Scambar, Harry Meskeen natuurlijk. En uh, prachtige plaat hoor. Uh, ik, uh, ja, ik was gisteravond gewoon, uh, dat doe ik dan vaker hè, dan zit ik thuis gewoon, toch, heb ik gewoon niks te doen. En dan zit je gewoon lekker achter die computer en uh, dan ben je aan het zoeken en dan ben je dit en dan ben je dat. En dan kom je zelf mooie dingen tegen. Prachtig album van, uh, van Living Blues, onder andere, daar hoort u straks, maar ik neem het er al van. En van QB haalde ik zo'n uh, ja, zo, zo vier albums naar binnen. Uh, met heel veel werk wat ik nog nooit gehoord had. En dat was helemaal ja, prachtig mooi, jongen. Heerlijk. Uh, Groet uit Grollo natuurlijk. En uh, Desolation. En al die prachtige platen. Praise the Blues met Eddie Boyd. Nou jongens, wat een heerlijke muziek allemaal. QB and the blizzards. En dit nummer, dat heette Just for Fun. Nou, ik had er heel veel plezier bij. Ik hoop u ook. Ik hoop u ook. Want het is wel belangrijk dat u er plezier bij heeft, hè.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 agree, that you're better off without Sir Raymond, not me. 'Cause we were good for you, still you say you. Nova Star. Ik was uh, bij een landelijk radiostation dit weekend twee keer live te horen en uh, ik vond het wel leuk klinken. Dus niet... nou, ik denk, nou zoek eens wat van hem op. Dan weet ik niet zeker of dit nou zijn laatste plaat is, hoor. Nee, sorry, maar zo ver ben ik nog niet. Maar in ieder geval, het is een, uh, een mooie plaat en het heet Rong. en hij heet Nova Star. Nou, hij weet dat ook weer. Het is ook nieuw trouwens. Oeh, oeh. ja. One direction like perfection, some kind of holiday. You got me thinking that we can run away. You wanna take it there? You tell me when away. Oh, oh oh oh But then I asked for your number, said you don't have a phone. It's Zij de vijf circuits of zomer niet doen en niet te Sorry hoor. Seconds of Summer heet ze hoor, niet One Direction Jans, dat klopt niet. 5 Seconds of Summer heet het beentje, ze hadden eerder een hietje met She Looks So Perfect. En uh, dit nieuwe werkje heet Don't Stop. Nou, we stoppen nog lang niet. Maar hoor, dit is de laatste plaat voor het nieuws. We hebben nog een mooi... Eigenlijk vind, ik hem, eigenlijk vind ik hem te mooi om, om nu te draaien. Nee, dat doe ik niet. Ik vind hem te mooi om nu te draaien. Vind ik zonde. Dan moet ik hem afbreken. En daar hou ik helemaal niet van. Nee. En we hebben nog maar een paar minuutjes. Dus gewoon maar even zo. Ving beter. Ving beter. Ja. vind is een mooie plaat. En dat vind ik zonde om hem af te breken. Stap dat dan toch. Ja. Nou, dit nummer wordt zo vaak als uh, eindtune. Dat kan nog wel even. Uh, Zo'n ander, uh, anderhalve minuut. Dat kan wel even Ah. Nou, als alles goed, Dan hebben we straks het, het weekendrapport natuurlijk. Van overheen. En uh, verder natuurlijk nog wat meer regionaal nieuws, voor zover het nieuws is. En uh, nu gaan we even op naar het NOS-nieuws. Van 1 uur. Jawel. En daar uh, nog een lekker uurtje lang. Zie je Tot zo.